2 uur. Dit is Radio 1 met Jan Mom. Zometeen vrijdagmiddag live vanaf het Festival Klassiek in Den Haag... met Bert Wagendorp over het bestaansrecht van de Tour de France. Maar nu eerst het NOS Journaal met Gert Kluk. De massale terugroepactie van vlees waar mogelijk paardenvlees in zit... heeft nauwelijks iets opgeleverd. Ruim 90% van het vlees dat wij terugroepen is vermoedelijk opgegeten. Blijkt uit een brief van staatssecretaris Dijksma... Ongeveer 4,5 miljoen kilo vlees is in Nederland teruggevonden. Een deel daarvan is nooit verkocht en stond nog in de koelcel van Groothandel Selten. die wordt verdacht van de fraude. Het bedrijf verkocht rundvlees dat mogelijk is vermengd met paardenvlees. Bondskanselier Merkel keert vandaag vervroegd terug uit Rusland. Samen met president Poetin zou ze vanavond een tentoonstelling openen in het Hermitage Museum in Sint-Petersburg. Daar wordt onder andere kunst getoond die door het Rode Leger na de Tweede Wereldoorlog naar Moskou werd meegenomen. Correspondent Wouter Meijer. Merkel zou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 Dekker noemt het een open gesprek, maar wil niet in detail treden. Ook Tonza wil niet op de inhoud van het gesprek ingaan. Hij noemt dat vertrouwelijk. Op de islamitische school in Rotterdam werden voor zover nu bekend 27 examens gestolen. Het onderzoek van de onderwijsinspectie loopt nog. De politie heeft in een geïmporteerde oldtimer in Amsterdam 50 kilo cocaïne gevonden. De auto kwam uit Uruguay en was met een containerschip naar Nederland gekomen... De politie betrapte drie mannen op heterdaad. Die auto stond in een loods en deze drie verdachten... die waren bezig om, uh, om die, de verborgen ruimte in die Altheimer. waar die drugs in verstopt waren, om die te ontmantelen... en zijn toen aangehouden. De baby die dinsdag de vondeling werd gelegd in Roermond... is gezond en ondergebracht bij een pleeggezin. Het jongetje werd in een witte handdoek gevonden in een plantsoen. Het was een paar dagen oud. Zijn moeder is nog spoorloos. Na een uitzending van Opsporing Verzocht zijn 15 tips binnengekomen. Het weer vanmiddag een enkele bui, vooral in het noordwesten, ook af en toe zon. Temperatuur 17 tot 21 graden. Morgen is nog zonnig. Later op de dag vanuit het westen weer kans op buien. Ook zonnig geregeld buien. Het wordt dit weekend 16 tot 19 graden. En leidt het weer tot files van de AMB, en de hart. Ja, gewist leidt het tot files. Er staat nu 66 kilometer alles bij elkaar. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd en ook gewoon een lange vrijdagmiddagfile... zoals op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Blarikum en Afrit Buntschoten staat 8 kilometer. Een uh, ongeluk op de A6 uh, Lelystad richting Amsterdam bij Almere Buiten-Oost 2 kilometer. En richting Lelystad op de A6 tussen Almere Buiten-Oost en Lelystad 7 kilometer file... Het kan nog meer, want op de A13 Den Haag richting Rotterdam... voor knoop het Klein Polderplein, 11 kilometers. Bijna de hele A13 staat vol met auto's. Komt door een ongeluk met twee vrachtwagens. Er zijn twee rijstroken nog steeds afgesloten. Verkeer richting Rotterdam kan tot nu toe maar beter omrijden via de A12. Dan keren bij Gouda en dan de A20 naar Rotterdam toe. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat daarom 4 kilometer bij Rotterdam Centrum. Op de A27 Utrecht richting Gorkum... staat ook een file tussen Hagestein en Lexmond van 5 kilometer. En zo direct. Kees Hertog, hoogleraar oudere geneeskunde... over vastbinden van dementerende en verstandelijk gehandicapten.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 No, I'm not a crazy old fool. I'm Desmond Tutu, En ik tell you that we can reverse climate change. Just dig it. Schep ook mee op justdigit.org. Just dig it met dubbel G. Goed nieuws voor ondernemers, want Ziggo verhoogt de internetsnelheid van Office Basis tot wel 150 MB, zodat u nog sneller kunt werken. Bel gratis 0800 0620. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Een hele goede middag. De zomer is begonnen, dat u het weet. We zitten in de tent op het plein in Den Haag. Je bent van harte welkom om Duitsland uitzending bij te wonen. Het is hier droog, echt waar. Bert Wagendorp, zo direct, over het verslaan van de Tour de France. Journalistiek of theater? Regisseur Ivar van Hurk, over het spectaculaire Hofvijverconcert... Morgen rubrieken zoals altijd van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. Veel satire en veel mooie live muziek. Britta Maria. Vrijdag, midden, Vrijdag, midden, Moussa, trek, de Britta Maria, zij verzorgt de muziek tijdens deze vrijdagmiddag live. En uh, dus wil jij niet alleen horen, maar ook zien, kom dan hier gewoon naar het plein in de tent. Uh, of ga naar onze website, want dan kun je er ook zien. Dan kun je ons ook zien: vrijdagmiddaglive.afro.nl. En als je wilt reageren op de uitzending, kan ook graag zelfs Twitter ons, AfroVML. Nog altijd wordt één op de drie dementerende in Nederland vastgesnoerd in bed of op een stoel om te voorkomen dat ze vallen om probleemgedrag te bestrijden. Ook krijgen dementerende en mensen met een verstandelijke beperking te veel, te vaak en te lang onvrijwillig medicijnen toegediend. Het geduld van mijn volgende gast is op. Hij vindt dat er iets moet veranderen. Hoogleraar Oudere Geneeskunde Kees Hertog, welkom. Even een ander nieuwtje, want vandaag werd bekend dat Wouter Bos... de nieuwe bestuursvoorzitter van de Vrije Universiteit wordt... waar u ook aan verbonden bent. Blij met zijn komst? Nou, hij wordt bestuursvoorzitter van het VU Medisch Centrum. Uh, klopt. Ja, ja. ja, ik ben blij met zijn komst. Want uh, uh, de, nodig, zo'n zwaar gewicht... om daar een beetje de rommel en de oneenigheid tussen artsen op te lossen? Nou, ik denk dat we al heel veel rommel en oneenigheid uh, opgelost hebben. Dat we hele goede stappen aan het zetten zijn... En ik ben er trots op dat ik in het vuurmedisch centrum mag werken. En ik ben blij dat de wortelbos ons te versterken. Goed. En hebben we dat gehad naast u? Uh, hebben we Ivan van Hurk, regisseur van het Hofvijverconcert. Hurk, sorry. Morgen, geen familie van uh, de actrice. Nee, precies. Uh, uh, uh, hoogtepunt noemen ze dat, hè? dat Hofvijverconcert van het Festival Klassiek. Jij bent er nu voor het eerst voor gevraagd? Ja, ik, uh, dit Hofvijverconcert uh, regisseerde ik voor het eerst. Ik heb wel eerder iets uh, eerder geregisseerd in het Festival Klassiek... maar dat was niet aan de Hofvijver. Goed, wat je gaat doen krijgen we zo van jou te horen. Meneer Hertog. even, ik, ik noemde het, uh, het vastbinden... Hè, van, van dementerende en verstandelijk gehandicapten. U noemt het anders? Ja, wij gebruiken de term fixatie of bewegingsbeperkende maatregelen. Want we hebben het over veel meer dan over het extreme vastbinden in de vorm van Zweedse banden. Want op dat gebied hebben we in Nederland in de afgelopen jaren toch wel goede stappen gemaakt. Maar uh, onvrijwillige zorg, zoals het in het nieuwe wetsvoorstel neemt, heet... is een veel bredere categorie. Dat moet de hele, hele lading in uh, Daar dekken. vallen ook bed, bedhekken onder. Daar vallen ook uh, sensoren en toezichtshoudende maatregelen onder. En daar valt in het bijzonder ook die gedragsregulerende medicatie onder. Ja. Uh, waar uh, uh, toch valt vaak hè, dat vastbinden uh, als eerste uh, op. Uh, als je het over dit onderwerp hebt... dan denken veel mensen misschien nog aan de zaak Brandon. De zwakbegaafde ja. jongen die twee jaar geleden in het nieuws kwam. Ja. Toen bleek dat hij aan een muur uh, vastgebonden was. Uh, is hij, als je nu weer naar die zaak kijkt, een voorbeeld dat het ook anders kan? Hij is een voorbeeld gebleken van dat het anders kan. Want? Uh, omdat iedereen die zich nu op de hoogte wil stellen van de situatie van Brendan weet... dat hij zonder uh, vrijheidsbeperkende maatregelen een redelijk normaal leven kan leiden... met de nodige professionele ondersteuning. Hij wordt niet meer vastgebonden? Hij wordt niet meer vastgebonden. Terwijl er een situatie was gegroeid waarin iedereen dacht... Ja, dit is Brandon. Het kan kennelijk niet anders dan dat hij op deze manier uh, verzorgd moet worden. Dus er was een sprake van extreme handelingsverlegenheid. En ja, handelingsverlegenheid, men wist niet hoe men anders niet te behandelen. hoe het anders kon. Men dacht, het moet zo, het kan niet anders. Maar ik hoorde, hij was nog even in het nieuws, dat hij was weggelopen. Dus dat gebeurt dan nu wel. Of, hij is weer terug overigens, ook weer veilig. Maar ja, beter dat mensen af en toe weglopen dan dat ze permanent in een tuigje zitten, zou ik zeggen. En bij het verlenen van goede zorg, betekent, daar hoort ook bij dat je risico's durft te nemen. En dat maakt de patiënt en de familie gelukkiger? Ik denk dat de patiënten daar uiteindelijk beter mee af zijn. Ja. Ja. Het, het, het zorgt er wel, die zaak, voor veel uh, ophef. Als je uh, in het algemeen kijkt, hoe is de situatie op dit moment? Is die verbeterd of nog steeds hetzelfde? Nou... Ik denk dat die wel verbetert. Uh, maar we hebben eigenlijk geen goede landelijke en transparante cijfers... omtrent wat er zoal omgaat in de verschillende sectoren. En daar hebben we wel behoefte aan. En de nieuwe wet, die nog steeds maar niet door het parlement is goedgekeurd. En daar zitten we eigenlijk al heel lang op te wachten. De nieuwe wet kan ons helpen om een veel transparanter beeld te krijgen... van wat er in de sector omgaat. Die wet gaat de situatie verbeteren? Daar ga ik wel vanuit. Wat gaat er veranderen ja. ten gunste? Nou, de wet uh, is eigenlijk uh, een ondersteuning voor zorgverleners om het principe in de praktijk te brengen dat onvrijwillige zorg niet plaatsvindt tenzij er geen andere, uh, geen andere uitkomst is. is. En dat je ook meteen bij het toepassen van onvrijwillige zorg maatregelen gaat nemen om die onvrijwillige zorg weer af te bouwen. Aha, dit is, maar u zegt, uh, je kunt het niet uitsluiten. dus Het moet wel nee. mogelijk blijven. Er zijn altijd noodsituaties waarin, uh, waarin je er niet aan ontkomt. Maar uh, de grondgedachte moet zijn, als je het doet, dan is het in beginsel tijdelijk. En dan ga je op zoek naar alternatieven om van die onvrijwillige zorg af te komen. Want u vindt wel dat aardse verpleegkundige zorginstellingen minder onvrijwillige zorg zouden moeten toepassen? Ja, als ik nu zie dat uh, zonder uh, systematische evaluatie mensen soms langdurig meerdere gedragsregulerende medicijnen gebruiken... dan denk ik dat we er nog zeker niet het zijn. Het kan minder, zegt u. Het kan minder, het kan absoluut minder. Ja, want de zorginstellingen zelf, die, die, die zijn daar nou ja, bezorgd over... of kritisch ook over die nieuwe wet. Die zeggen, ja, eigenlijk... Uh, de, bijvoorbeeld Actes hebben wij gebeld, dus de organisatie voor zorgondernemers... die zegt, die wet schiet zijn doel voorbij... omdat we nu zoveel moeten overleggen, Ondzins. registreren, Ondzins. boekhouding... U, u, u, u wordt nu al boos. Nou, ik word niet boos. Ik, ik, ik vind dat we nu lang genoeg getopt hebben met wetgeving die niet deugt. Er staat wetgeving op stapel die, als je die goed bestudeert, volstrekt overeenkomt met de professionele opvattingen van goede zorgverleners. Dus ik zou zeggen, zorgverleners, zorginstellingen, wetgevers, sla de handen in één en ga aan de slag. En u bent niet de schrijftafelgeleerde die zelf niet met zijn benen in de modder staat? Want dat zullen misschien die zorgverleners weer zeggen. Ik sta nog steeds met mijn poot in de modder. Maar in hoeverre, uh, ja, kent u die praktijksituatie of, of uh, he, kunt u het argument weerleggen dat de, de mensen in de praktijk zeggen, ja, maar ik kan niet anders? Ik kan niet anders is een antwoord waar we geen genoegen mee moeten nemen. En ik vind dat uh, de professionals in de zorg deze wet moeten zien als een ondersteuning voor hun eigen handelen. En ook als een, een instrument waarmee ze met het bestuur in gesprek kunnen gaan om met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen daar waar de zorg verbeterd kan worden op het gebied van onvrijwilligheid om die verbeterslag te maken. Omdat er meer overlegd wordt is er meer steun voor uh, dat wat ze doen ook ja, juist het niet vingen. Het overdrijft uh, als ze zeggen dat er te veel overlegd moet worden. Uh, als je onvrijwillige zorg toepast, als je iemand in zijn vrijheid beperkt is het dan verkeerd om te overleggen. Om de visie van een ander te vragen... Overleg misschien niet, maar ze zeggen... Ja, er komt ook teveel, hè, we moeten ook rapporteren, er komt te veel bureaucratie... en dat gaat ten koste van de zorg voor de mensen. Er moet niet meer geregistreerd worden... dan er in een goede uh, zorgverlening sowieso al geregistreerd wordt. Je moet je afwegingen registreren, je moet je beslissingen onderbouwen... en dat moet je documenteren en er is niks mis mee. U zegt niet, het zou eigenlijk het beste zijn om, om, om dat vastbinden... als extreme vorm van die dwangzorg helemaal te verbieden... Dat zou ik het liefst helemaal de wereld uithelpen. En maar is die al... haalbaar? In hele extreme gevallen zul je daarop terug moeten vallen. Brandon was daar een voorbeeld van. Hoewel we van Brandon ook kunnen leren dat als je niet... Als je berust in de situatie, uh, ja, dat je dan vastloopt. Maar er zullen situaties blijven. En wat dat betreft ben ik realist genoeg. Waarin je ja, toch soms extreme fixatie moet toepassen. Ja, die nieuwe wet uh, komt eraan. Die zou volgende week in de Kamer besproken worden. Maar... ...is weer vooruitgeschoven. Daar wordt al heel lang over gepraat. Over die ja, nieuwe veel wet. te lang. Wat denkt u, gaat die er snel komen? Of... Nou, als het aan de staatssecretaris ligt en ik heb zijn laatste brief gelezen... ...dan is hem er alles aan gelegen om de wet zo snel mogelijk invoering te doen vinden. En vooruitlopend op die wet... Kijk, die, die wet die, die wordt niet in een vacuüm... Bedacht. Die wet die anticipeert ook en, en bouwt voort op ontwikkelingen in het veld en in het denken over onvrijwillige zorg. Dus die wet staat niet haaks op wat zorgverleners willen. En vooruitlopend op die wet is er al een actieplan onvrijwillige zorg vanuit VWS geïnitieerd eh, om, om de cultuuromslag te maken naar een denken waarin onvrijwillige zorg altijd het laatste redmiddel en altijd een tijdelijk redmiddel is. En die wet is ook gemaakt juist in overleg? met de Daar is wel betrokken en, en de vorige staatssecretaris was iemand... u had het over bestaan met je benen in de modder. nou dat, De vorige staatssecretaris stond behoorlijk gedaan. met haar benen in de modder... en die heeft een inhoudelijke draai nog aan dat wetsontwerp uh, gegeven... Mm. Waarmee het, denk ik, professionals alleen maar tegemoet komt... als ze de bereidheid hebben om dat te zien. We zullen zien eh, wanneer die er komt, of wie er komt. En vooral of wie natuurlijk dan eh, een vooruitgang zal zijn. Dank tot zover, hoogleraar Kees Her. Toch oudere geneeskunde, hoogleraar. Eh, blijf nog even zitten, want we gaan zo praten over het Hofvijverconcert met Ivar van Urk. Maar nu eerst muziek, Britta Maria. Pour remplacer mes jouets d'avant, et c'est le temps qui vieillir et toujours le temps qui court qui court le temps qui court change les plaisirs et que le time that nous a fait vieillir et toujours le temps qui court qui court le, le temps, temps qui court, Maria, begeleid door Maurits Fons op piano en Nicolaas Nic Duin op accordeon. Want we komen vandaag vanaf het Festival Klassiek in Den Haag. We zitten op het plein, niet ver hier vandaan is de Hofvijver. Waar eh, vanavond, maar ook vooral morgenavond... het Hofvijverconcert met het Residentieorkest gaat plaatsvinden. Een jaarlijks spektakel dat dan ook is uitverkocht. Maar niet getreurd, want het wordt ook live op tv uitgezonden. Hier aan tafel de regisseur van die avond, Ivar van Urk... Nogmaals welkom, eh, Ivar. En eh, Kees Hertog, naast jou ook nog steeds. Eh, meneer Hertog, liefhebber van klassieke muziek? Jazeker. Van, bijvoorbeeld? Nou, vooral van de Bees, Bach en Brahms. De, de bees, ja. En bent u wel eens bij op het festival Klassiek geweest, Eerder? Nee, nee, nee want het is, nee, het is nee. IFA toch een, een, laten we zeggen, een poging om op een toegankelijke manier klassieke muziek te brengen. Ja, dat is het wel. En het is, het is een viering van de klassieke muziek, denk ik ook, het festival. En om daar de aandacht op te vestigen, hoe ontzettend rijk en leuk dat ook kan zijn voor een heel breed publiek. Ja, dat, dat is denk ik wel de bedoeling. Goed initiatief, meneer Hartog. Zeker. Zeker? Ja. Nou ja, u, u, u bent, uh, nou ja, morgen is het uitverkocht. Hè? Misschien dat andere concerten nog niet uitverkocht zijn. Of zijn ze allemaal uitverkocht? Volgens mij uh, is, is het allemaal uitverkocht. Oh, dan maar dan moet maar de heel TV. mooi, heel mooi. <laughs> ja. Ivar, ik zei het al, je, je bent uh, gevraagd voor, deze, voor de regie van dit concert, Wat kwam er als eerste in je op toen je je vroeg om dat te doen? Hoe, ga je, hoe dacht je meteen, dit ga ik doen? Uh, nou, ik heb er wel even over nagedacht. Uh, uh, voordat ik riep, ja, dat doen we wel even. Want? Want? Uh, de, nou, het is, het, is nogal een, het is nogal een groot ding. Je, het is niet iets wat je dagelijks even oefent. Een theatrale gebeurtenis van een uur maken bij klassieke muziek... op een drijvend podium in de Hofvijver buiten voor zo'n gigantisch brede tribune... wat ook nog uitgezonden moet kunnen worden op televisie. Ja, want dat is de setting, he? inderdaad. Zo een podium ja. drijvend in de en daaromheen ja. een spektakel... wat ja. jij vorm moet geven. Ja, fantastisch. Dat is natuurlijk een geweldige uitdaging... en ontzettend leuk om daarover na te denken. Maar ik heb wel even een paar dagen genomen om... door mijn hoofd te laten rondgaan... te kijken of er ideeën kwamen. Of dat ik alleen maar tegen problemen aanliep. En gelukkig kreeg ik er wel ideeën bij. Bij welke muziek moest je die ideeën bedenken? Uh, ja, dat, dat, dat is ook onderdeel van het proces geweest. Dat, dat er zijn een paar muziekstukken zo voorgesteld, van die zouden we graag doen. Dat heeft bij mij weer ideeën op gang gebracht, waardoor er weer andere. Uh, muziekstukken, ja, dat? dat is in totale wisselwerking gegaan. Laat een klein, klein stukje muziek hebben, we, als het goed is klaarstaan, laten we even luisteren. Herken je natuurlijk? Uh, ja, dat uh, is, dit, van? Uh, dit is van Gustav Holst. Uh, uh, uit The Perfect Fool. Een, uh, een minder bekend werk van hem. De mensen zullen bij de naam Holst veelal uh, the, the Planets uh, roepen. Uh, de planeten, dat kent iedereen. En dit heb jij gekozen? Dit, of is dat... uh, dit is een van de werken die is overgebleven uit de allereerste voorstel. Die zat er direct al in. En dit heeft mij ook wel erg geïnspireerd, moet ik zeggen, deze muziek. Het is heel dynamisch, het, het, het is heel rijk, heel afwisselend. Dat geldt denk ik voor dit hele concert wel de uh, perfect fool uh, heet het werk en dat heeft mij ook wel een beetje in combinatie met dat het op de hofvijpers speelt water, de, de mens de perfect fool is de mens de mens is een perfect fool de mens doet fantastische dingen, prachtige dingen. Hij kan bijvoorbeeld schitterende klassieke muziek maken. Maar de mens heeft zich ook wel ontwikkeld door de tijden heen tot een wezen. wat een heleboel kapot maakt en, en waar een heleboel is vastgelopen. Kijk eens aan. En ik, en ik heb eigenlijk toen bedacht. als we nou eens beginnen met hoe de mens is begonnen. met de, als een soort vis dat hij uit het water kroop en daarmee nou, de, de, de aarde uh, ging bevolken. Een tool bedacht? Een? een? Wat zei je? Een tool bedacht? Uh, ik ben of een doel bedacht? Een, een, een, ja, het beeld, ik, ik zag het beeld voor oh, me, ja, okay, okay. Om, om daarvan uit te vertrekken. Ja? Het begin van de aarde aarde ontstaat, vissen kruipen het land op, worden mensen. Mm -hmm. En hoe kan dan van iets zo natuurlijks zich dan ontwikkeld hebben tot de mensen uh, in die we nu zijn? Die, die dus niet altijd leuk is ook. Er zit ook een kritische boodschap in? Er zit ook een kritische boodschap in, maar het is uiteindelijk uh, niet dat ik nou met een vingertje ga wijzen of daar heel erg boos over ga doen. Het is meer een constatering dat er ontzettend veel veranderd is in die tijd. En... <S々ye�> met verschillende zaken daaraan. Bijvoorbeeld, klassieke muziek. Muziek vind ik eigenlijk best een typisch iets dat mensen dat maken. Gezien dat de mens eigenlijk een dier is, ontsproot is aan de natuur... is het een heel rare aberratie om zoiets wiskundigs als nootjes aan elkaar te gaan, gaan fabriceren... en daar enorme emoties bij te Zo Zoiets heel beheerst, bijna onnatuurlijks bedoel je? Of? Ja, dat vind ik bijna wel. Ik vind, dat, dat vind ik wel iets wonderlijks. En, ja... Ik, dat, dat vond ik een interessante gedachte. in hoe de mens zich tot, tot dat heeft kunnen ontwikkelen. En daar zijn we mee gaan goochelen hoe we dat visueel kunnen maken. Ja, want dat moet je doen met behulp van dansers, acrobaten. Hoe gaat het eruit zien? Ja, nou we hebben de, de hele constructie uh, uh, vormgegeven. Zoals het afgelopen jaar, het vertrouwde beeld zal ook een beetje anders zijn. Het was heel theatraal, met theatraal rood en, en klassieke kroonluchters. Die hebben we er allemaal uitgehaald. Uh, we hebben, het is geïnspireerd op water, op de lucht. Uh, uh, het is veel blauw. Geworden en er zitten veel verwijzingen in naar oude thema's zoals aboriginal tekeningen, oud-Afrikaanse tekeningen. En dat brengen we dan weer in botsing met de moderne graffiti. Waar een wereld van verschil tussen zit, maar tegelijkertijd ook aan elkaar raakt. Ja. Dat is een beetje ons uitgangspunt. Kijs toch zich ooit op die manier over klassieke muziek verbaast. Zoals Iva zegt, van, hoe komt de mens er eigenlijk toe om zo iets hoog perfectionistisch en beheerst en bijna onnatuurlijks te maken? Of ik me daarover verbaasd. Ja, dus is dat een vraag die ooit bij u is opgekomen? Vind van verrassende uh, bekijken op de klassieke muziek. Nee. nee ik is niet ik ben, waar ik vooral aan zat te denken is... hoe kun je jongere mensen vooral betrekken bij klassieke muziek? Uh, ja. Omdat naar mijn ervaring de mensen die ik uh, zie bij klassieke muziek steeds meer in mijn doelgroep komen te zitten u bedoelt uh, toch wel iets ouder zijn uh, toch wel iets ouder zijn ja. Ja, ja, u ja. ziet er natuurlijk heel, dat, heel erg jong uit uh, maar uh, daar, daar ligt uh, denk ik ook voor jou een enorme uitdaging is nog. dat zo je daar ligt zeker ook een uitdaging, maar uh, het is mijn, een beetje mijn ervaring... dat op het moment dat je mensen een soort van over de streep hebt... en dat ze er wel naar gaan luisteren, dat ze erachter komen dat het eigenlijk heel mooi is. En dat het helemaal niet zo ontoegankelijk is als waar ze bang voor zijn. En helemaal niet zo ingewikkeld als dat ze vrezen of dat vaak gezegd wordt. En in die zin vind ik, vind ik dit ook een, een, een heel goed initiatief. Omdat je bij middel van een visueel spektakel, wat, wat, wat mooi is, wat een bepaald verhaal heeft... Uh, uh, je tot die klassieke muziek wordt gebracht. En maar denk je dat, dat door, door dat inderdaad dat spektakel, hè, dus dat, dat omgeving met die acrobaten en dansen en jouw vormgeving eh, jongeren sneller over de drempel zullen komen? Of, of is het toch zo, je houdt ervan of je houdt er niet van? Uh, natuurlijk is. Het, kijk, als je er niet van houdt, ja dan kan je er van alles aan, aan plaatjes bij doen en Maar dan is het gewoon je smaak niet. En dat is ook heel erg goed mogelijk. Ik denk alleen wel dat je door middel van dit spektakel. Uh, um, die er makkelijk ja, in raakt. Dat het een soort van opening biedt. En, dat, dat, en trek je ook, ook naar de muziek? Het leidt niet de aandacht af, want dat zou ook nog nee, kunnen. Nee, ik denk eerder dat het zo kan zijn dat, dat het klassieke beeld van klassieke muziek van. Oh, dan moet ik in een heel strak net pak in een rood plusje stoel zitten en heel erg stil zijn. En dat zou verder niks bij gebeuren. Nou, ik denk dat dat voor sommige mensen en misschien ook jongeren of mensen die er niet zoveel mee te maken hebben. een beetje afschrikwekkend kan zijn. Ja. En dat we dat juist in een totaal andere setting plaatsen. Uh, wat, dat, dat, ik denk dat dat helpt. Wat ah, ook zo helpen is beter weer. Ik geloof, Weet je dan wat het wordt morgen? Of niet? Nou, ik, het zal niet stralend en, en zonnig worden. Maar ik moet er wel bij zeggen dat ik dat niet helemaal niet zo heel erg vind. Ik okay. hoop wel dat we niet in een soort van storm zitten natuurlijk. Ja. Uh, maar voor het verhaal en voor het beeld, visueel, is het helemaal niet zo erg. Want dan hebben we een beetje mooie donkere wolkenpartijen. En dan kunnen we meer doen met licht. En het visueel gezien uh, gaan we er niet op achteruit, zeg maar. Voor iedereen nogmaals die er niet bij kan zijn. Morgenavond vijf voor negen op Nederland 2. Dus het Hofvijver komt. Zegt Iva van Urk dank. Uh, Zodra Kees Hertog ook dank, natuurlijk, allebei. Uh, Zodra gaan we praten met Bert Wagendorp. Maar nu eerst. De rubriek over de Vira. Deze week was het grote debat in de Tweede Kamer over de gevraagde Vira, de hoge snelheidslijn richting Brussel. De Italiaanse premier Letta zei gisteren op een persconferentie dat hij de zaak volgende week op de Europese top zal bespreken. Met premier, premier Rutte, bij ons de directeur van het bedrijf van Saldo Breda, de heer Manfalotto. Hij was deze week in Nederland om zich in de Tweede Kamer te verweren tegen de kritiek op de Vira. Meneer Manfalotto, welkom. Uh, si, u spreekt Nederlands? Uh, ik spreek een beetje Nederlands. U heeft Nederlands geleerd, wat goed. Dat heeft u gedaan om die grote <laughs> orde het Nederland binnen te halen. Uh, nee, hiervoor had ik uh, uh, pizzeria in uh, Soetere is niet waar? is niet waar? We Soetermeer, uh, Wie is dat? Uh, is er mijn vrouw. Ik heb hem meegevraagd voor een beetje steun in die Tweede Kamer. Een beetje morele steun, hè? Uh, maar Soetermeer, niet Soetere Woude. nee, uh, Ik weet het nu, hè? een Kleine foutje, hè? Soetermeer. Niet... Ik kwijt er nu, hè? Ja, uh, Meneer Manfalotto, u bent directeur van een enorm bedrijf dat treinen maakt. En nu vertelt u ons dat u een pizzeria had in... In Soetermeer! Ja, ja, Soetermeer. Hoe komt u van een pizzeria-restaurant naar een internationaal concern... dat trams en treinen maakt? Ja, ik zeg eerlijk, ik moest stoppen met die pizzeria. had een klein probleem met die hygiëne. Een klein probleem, uh, keuringsdienst, had ik gesloten die restaurant in Soeterwoude. Ja, okay. dat zal. Maar hoe komt u dan aan de leiding van een imperium van treinenbouwers? Ja, ik heb bepaalde managementkwaliteiten om zo'n bedrijf te leiden. Mijn broer Alfonso zit in de raken van de besturen van bedrijven. Hij heeft een kleine baantje voor Mauricio geregeld. He? Hey, ik heb hem zelf gesolliciteerd. He. Ik was niet de beste kandidaat. Hey, er was een enige kandidaat die was uitgenodigd. He. Ja, maar ik heb wel na twaalf gesprekken meteen aangenomen. Uh, ik wil graag even op het Rustig hoofdonderwerp nou. blijven. U was deze week in de Tweede Kamer om uw treinen te verdedigen. Ik wil u toch confronteren met de lijst met gebreken van de Vira. De treinen van mijn broer waren goed. He. Niks en mis mee. Die, die is er zelf kapot gemaakt. Uh, Skatje, laat mij die woorden. Kijk, Ansalbro Breda, goeie bedrijf. goede treinen, niks en mis mee. Net als mijn pizzeria in Zoeterwoude. Soeter ze... meer. -meer. oké, okay, goeie pizza's. Oké, okay, treinen, alleen een beetje kinderziektes. Hè? Nou, kinderziektes, meer een dodelijke malaria. Hier, de remmen waren bestand tegen een maximale snelheid van 160 km per uur. En dat terwijl er 250 kilometer werd gereden. Ja, ik moet ik niet zwaar rijden met de treinen, in imbecilo. Stil nou, in Miamor rustig, hè. Kijk, waarom zo hard rijden? 160 kilometer een mooie snelheid. Ja, maar dat is het. Het is een hoge snelheidslijn. Hé, hey, jullie zeggen hardlopers en doodlopers, hè? Want er waarom moet hij sneller? Rustig nou, schatje. Ja, waarom moet hij sneller? Beetje genieten van die uitzicht. Nederland, mooie ah, land. Eh, Hier, de accu's van de treinen raakten oververhit. En wat erger was, eh. deze accu's waren geplaatst... onder de stoelen van de reizigers. Ah, sí. <laughs> er was, uh, was een stoelenverwarming, hè? Niet te krijgen koude bielen. Meneer Manfalotto, kom op. Na een maand begonnen de vira's al te roesten. Eh. Bonemplaten lieten los, de hele dakbedekking baarde eh. eraf. Het gaat maar door. Eh. Ik vind eh, Nederland een hele mooie land, hè, eh, Skaat? Eh, luister, ja, oude schaakreinige vrouw met die rare rode haren. Kreinen van mijn broer goed, ja? Nederland moet je betalen. Alle vieren. Anders afgehakt de paardenkop in de bed Mark Rutte. Zeg no. eh, nou, je ja, paardenhoofd. Paarden hebben hoofd. Niet Afgehaakte kop. Gehakt paard de paardenhoofd in bed, Mark Rutte. Jij ja, luistert op de radio, Marco Rutte. Betalen 20 miljoenen. Kom eh, op, Maurizio. Andiamo, we gaan nu... Ja, weer... maar luister u nou even. Ik mag toch wel. Ah, Silentia, gaat de balin. Sadalala. Jeroen Leijzerboom, morte. Janke Jager, morte. die morte, <laughs> morte. Sorry, sorry, sorry, mevrouw, we moeten wekken. We hebben geen tijd meer voor de interview. We moeten nog het oude spullen van die pizzeria ophalen in Soeterwoude. <laughs> Mar Marjan Luif, Kirsten Amstel en Anke van het Hof... hoorde u zo direct ga ik praten met Bert Wagendorp... over de verslaggeving van de Tour. Romantiek of journalistiek? Dit is Radio 1... Het is half drie, het NOS-journaal. Gert Kluk. Democratisch Links stapt uit de Griekse regering. De gematigd linkse partij is de kleinste in de coalitie... en heeft twee ministers in het kabinet. Democratisch Links is het niet eens met de sluiting van de publieke omroep. Partijleider Kovellis noemt het een principiële democratische kwestie. De andere twee coalitiepartners in de regering van premier Samaras... hebben besloten samen door te regeren. Ze hebben nog maar 153 van de 300 zetels in het parlement. De massale terugroepactie van vlees heeft nauwelijks iets opgeleverd. Ruim 90 procent is vermoedelijk opgegeten, meldt staatssecretaris Dijksma. Het gaat om 50 miljoen kilo rundvlees van groothal dan dat mogelijk illegaal is vermengd met paardenvlees. Dijksma schrijft in haar brief dat de resultaten van het opsporingsonderzoek... tot op heden de ernstige verdenkingen bevestigen. Staatssecretaris van Onderwijs Dekker heeft een bezoek gebracht... aan de iben Galdoen school in Rotterdam... die in opspraak kwam door diefstal van eindexamens. Dekker zegt dat hij een open gesprek heeft gehad met de schoolleiding... maar hij wil geen details geven. En dat zijn hoofdpunten. AMW verkeersinformatie Wijnand Het is een aardig truc door aanrijdingen. Vooral op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... want daar is een ongeluk gebeurd met een aantal vrachtwagens. Tussen Delft-Noord en Knooppunt-Kleinpolderplein... In staat inmiddels 10 kilometer file. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Op de A6, daar is ook veel vertraging nu... van Muiden naar Lelystad, dus Almere-Buiten-Oost... en Lelystad, 8 kilometer. Dat komt door een ongeluk aan de andere kant vanuit Lelystad. Daar staat 7 kilometer voor Almere-Buiten-Oost. En nog een omleiding heb ik voor het verkeer van Den Haag naar Rotterdam. Want uh, ja, veel vertraging. dus. Omrijden kan het beste via Gouda over de A12 en de A20. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag hier vanaf het plein in Den Haag. Waar je langs kunt komen, u hoort het, er zijn ook mensen die dat al bedacht hebben. En het is nog steeds droog. Ik blijf maar optimistisch, wil ik maar zeggen. Nog een week en dan begint de honderdste Tour de France. Vele Nederlanders kijken daar rijkhalsend naar uit. Maar kan dat eigenlijk nog wel in deze tijden van dopinggebruik? Heeft het wielrennen überhaupt nog wel toekomst als topsport? Ik ga erover praten met de man die begon als wielersjournalist, Sinds kort bestseller, auteur is dankzij zijn laatste boek Ventoux over fietsen en mannenvriendschap. De ideale gast dus om vooruit te blikken op de tour. Journalist, schrijver, columnist Bert Wagendorp. Welkom Bert. Goedemiddag. Ja, doping of geen doping. Jij gaat gewoon afreizen naar Frankrijk. Ik ga naar Frankrijk. Ik zit een paar avonden bij de avondetappen. En ik verheug me er ongelooflijk over. Zoals elk jaar op die Tour de France. Geen seconde ik, gedacht. Ben je gek? Maar kijk, niet meer. Het, het is de honderdste Tour de France. En uh, van, die 100, van die 99 voorgaande is er natuurlijk niet één Tour de France geweest... die we voorkomen schoon kunnen verklaren. En ik zou het zelfs nog sterker willen vertellen. Ik, het zou mij niet verbazen als dit uh, de honderdste Tour de France wordt... maar tevens de schoonste Tour de France in de historie. En zit je daar dan, als, uh, om meteen maar aan te sluiten... als realistische wielervolger volger, of als, als, als, als uh, onverbeterlijke romanticus? Maar beide. Allebei. Beide? Ja, ja, dat beide. is te combineren? Ik ben, ik, ja, dat is goed te combineren. Dat heb ik altijd gedaan. Ik heb uh, zes keer de Tour de France verslagen. Van uh, 1989 tot en met 1994. Nou, toen moest je wel romanticus zijn, want toen won Miguel Indurain... Die won uh, vier keer. Ja. Daarvoor twee keer Greg LeMond, van wie wel wordt gezegd dat dat de laatste schone winnaar was. Dus aanrang zeker schoon. Ja. Maar met Indurain kwam het, kwam, kwam de EPO. Hè? Ja. En, en daar heb ik ook wel over geschreven. Maar niet te min. Uh, ik heb in het wielrennen altijd geweten dat ik niet naar iets heel zuivers en moois en schoons zat te kijken. Okay. En dat heb ik ook altijd een van de aantrekkelijke kanten van die sport gevonden. We gaan het hebben over het bestaansrecht om die reden van de tour, over dubbele moraal binnen en buiten de sport, over de vraag in hoeverre het ook een mannending is. Trouwens, dat wielrennen. Maar eerst een. Dat Suzanne Mattheizen voor je heeft geschreven nadat ze googelde op jouw naam. Oké. <tied> geboren in de achterhoek, in Groenlo om precies te zijn, is kolonist en fietsboek, op de voet gevolgd, door de dames hier in Den Haag, oh sommige graag. Wouter Bos. in verkiezingstijd kost hij hen zetels. Hij is een typische journalist van zijn generatie. Roken, drinken, hoge bloeddruk te zwaar. Ho, denkt hij en doet een cursus meditatie. Verruilt zijn batafes voor een slanke piranello. Oh, het geluid van bandjes op het asfalt. Sleuren en vloeken dat en de geur van massage, olie. Hij wordt vaak wakker van dezelfde nachtmerrie. Dat hij weer vijfde wordt in de Tour de France. Hij denkt tijdens het eilen: wat ben ik een stomme klooi Waarom gebruik ik nou verdomme geen eeuwen? Fuck al die makkelijke moralisten. Dan neemt hij die meteen en wordt hij de lens van de literatuur met een hele medicijnkast vol? Zijn bestsellers worden films met Juliette Binoche in de hoofdrol, nakend op de. Z'n fiets, van een kale berg. Door al die pillen wordt het res expliciet. Oh, Voulez-vous coucher sur le mont van <applaus> Susanne Mathijsen, Vera Kay en Milou van Bodegraaf over mijn gast... Op Bert Wagendorp, klopt het allemaal, Bert? Klopt allemaal, ja. Was helemaal, uh, ik had het zo kunnen, kunnen checken en dubbelchecken. en dan had ik er geen fout in kunnen ontdekken. Als er een pil zou zijn om een meesterwerk te schrijven, zou je hem nemen? Ja. Ik, ik, uh, ik heb bewondering voor mensen die voor wat ze uh, willen bereiken. Voor het mooie wat ze willen creëren. Of het, het, het, het misschien wel onbereikbare. Daar, die daar alles voor over hebben. Die daar over door, door roeien en ruiten willen gaan. Ja, als je naar de verkoopcijfers kijkt van je laatste boek, toe dan, dan heb je al een meesterwerk afgeleverd, toch? En nou, twee ja, weken 50.000 of Ja, twee weken 50.000, dat is veel. Uh, maar goed, uh, dat is niet altijd een criterium voor meesterwerk. Hè? Ik weet van uh, Moby Dick werd er tijdens het leven van Herman Melville. Dat was volgens mij nog 40 jaar nadat hij het geschreven had. Had, 360 verkocht. Dat moet je nog maar zien te bereiken. Dat, die 360 heb ik al bereikt, maar die andere nog... status. Ja, nog nee, dat nog niet. niet. Het, is, uh, het wordt ook verfilmd. Het is nog, het, oorspronkelijk heb je het ook als film geschreven. Hè? Ik, heb het, ik ben het is, is begonnen als een filmscenario. Ja. En dat ben ik gaan omwerken naar een boek. Toen uh, het filmscenario eigenlijk af was en toen zich daar allerlei mensen mee gingen bemoeien. Want dat heb je met film in Nederland. Ja. Dat duurt heel lang. Heb jij weer teruggetrokken? Ja, dat heb ik me teruggetrokken en gezegd van, nou, ik ga, me nu, ik ga het omwerken en ik ga er een uh, roman van maken en dan zien we later wel wat er gaat gebeuren. Maar nu met dat boek, nu dat zo goed verkoopt... is ja. dat natuurlijk voor die film ook weer goed. Ja. Hè? Dat, dat, uh, en je begon heel erg trekken. te lachen toen ze zongen uh, Juliette Binoche in de hoofdrol. Ja, omdat wij wel weten wie de vier hoofdrolspelers... de mannelijke hoofdrolspelers gaan worden. Ja. Gijs Scholt, Van Asschat onder andere, Wilfried de Jong, Leopold Witte. En, maar iedereen vraagt, wie is de vrouw? Want er is Juist. in het boek een hele mooie femme fatale, zou je kunnen zeggen... Ja. Die, die de boel aan gort uh, uh, rijdt. Al die jongens verleidt. Althans, ze zijn allemaal ja, verliefd op dat, hem. Dat maakt een einde aan die vriendschappen. Ja. Vriendschap is heel mooi. Mannen zijn heel loyaal. Tot ja. er een mooie vrouw langskomt. Maar wie Kort. gaat dat doen? Ja, dat is nog even de vraag. Ik, ah. zal, ik had eigenlijk bedacht. Ik ga zeggen. Dat is, ik weet het, maar het is geheim. Het is, het is zo'n <laughs> het het zo grote naam. Die mag er nog niet naar buiten komen. Oh, het is nee, wel we, bekend. We weten het echt nog niet. Je, nee, nee, nee. Nee. Kunnen vrouwen zich nog aanmelden? Men, ja, vrouwen kunnen zich aanmelden. Voorwaarden? Ja, je wordt even voor de commissie geleid. En dan moet je dat was die water maken. In ieder geval heel erg knap, uh, geheimzinnig, uh, charmant, et cetera. Uh, goed, we zullen zien wie het wordt, Bert. Dit was de week van opnieuw een dopingrapport. Dit keer van de commissie Zorgdragen. Ja. Nadat rennen ze in het openbaar uh, als maar bleven ontkennen... hebben ze nu blijkbaar anoniem tegenover zorgdragen... ongeveer allemaal bekend doping te hebben gebruikt. Voel jij dan toch als oud-wielerjournalist wel blazen? Nee. Nee, ik, ik, ik wist dat dat in, in die sport zat. En ik wist dat, dat daar uh, dingen gebeurden die niet helemaal volgens de regels waren. Ja, maar dat waren. zegt iedereen. Hè? Ja. Het, het was publiek geheim. Maar nu staat het ja. zwart op wit. Verandert dat niet? Nee, dat verandert niet. Dat verandert niet. Want, want dan zou ik mezelf zou ik zeggen: van ja, als ik het geweten had, dan had ik toen anders tegenover. Nee, want ik wist het. Ook als wielenliefhebber. Niet... Ik, ja? ik heb er in 1995 een, een, een, een roman over geschreven: ja? uh, De, prolo de prolo waarin Waarin ik alle dingen die ik wist of meende te weten de geruchten kon verwerken, die ik gewoon... Ik heb ook al veel in de krant geschreven hoor. Ik, ik heb uh, in 1994, weet ik het het eerste wielerstuk wat er ooit op de vo voorpagina van de Volksland stond, ja. dat was een stuk over Er is Epo in het peloton. Vier, bed er, ja, van bedwaringen. Ja, voor mij. Nou, en, en ik, ik, wist, ik stond onmiddellijk op de zwarte lijst van, uh, van Hein Verbrugge. Ja. Want die wilde dat natuurlijk niet. Die zei van, God, schrijft die Volksland een keer over wielrennen op de, op de 1 en dan gaat het hier weer over. Nou, dat is interessant, want de, laten we daar zo even over hebben. Er was van de week een hele mooie documentaire van Argos. Die ging daar over, ja. over de journalistiek en hoe daarop gereageerd werd door, door uh, de, het peloton, door de renners, etcetera, Maar uh, jij zegt, ik ben niet teleurgesteld. Toch heel veel mensen uh, wel, of snappen het niet meer. Nou. Ook bijvoorbeeld niet kennis. Ik wil je even laten ja. horen een reactie ja. van een collega van jou. Ja. TV-reisessent Cent Champje, Ja. Je bent een groot wielenliefhebber. Ik niet, maar dat is niet erg. Alleen was misschien daarom mij nooit ter oren gekomen... dat wielrennen een sport is uh, waarin mensen uh, kennelijk niet gemeten worden... naar de grenzen van hun fysieke kunnen... Maar uh, waarin zij ook gebruik mogen maken van hulpmiddelen. Ik vind dat nog steeds vreemd. Uh, ik wist ook niet dat het mocht. Maar als het toch mocht, dan zou ik zeggen waarom mogen de wielrenners niet een duwtje in de rug krijgen? Of waarom monteren ze niet een motor op hun fiets? Dus Jean-Pierre G. Jean ja, een motor op fiets. Ik de ben zet. heel benieuwd hoe jij daar op antwoordt. Nou, Jean-Pierre is een, een goede collega van mij, een, een aardige jongen, maar hier heeft hij dus de bal van stand. <laughs> ik vind dat ja. we gewoon naar tv moet blijven kijken. Dan zet hij prachtige stukjes op. Maar de suggestie is toch dat het is een wedstrijd tussen sporters, atleten ja. die hard trainen en wie dan het beste is de die wint. In eerste plaats is het, ik vind, wat mij irriteert, is, is, is het feit dat het uh, altijd op dat wielrennen wordt gespitst. Bij hem, hij ook weer. Hoe zou dat komen, denk ja, je? Ja, geen idee. Om zo zorgdrager zegt... dit is ook in andere sporten. Wiel, ja, en daar, daar komen we straks nog even op. Ja. Dat, dat, ik vind het namelijk een heel goed rapport. Dat ja. is namelijk een nuchter, zakelijk rapport. Uh -huh. Wat niet alleen ingaat op het feit dat, uh, dat, dat het gebeurt in het wielrennen, maar ook ingaat op de structuren, systemen die daarachter liggen en die uh, individuele sporters bijna dwongen om, om daaraan mee te gaan. Maar geen idee waarom die wielrenners dan altijd ja, nee, de shaak zijn. Kijk, de, de dopingsport, en dat weet Jean-Pierre Gele weet het niet, want die weet überhaupt niks van sport, maar die is, uh, uh, dat is niet het wielrennen, dat is de atletiek. Altijd de, de middelen, de nieuwe middelen komen uit de atletiek. Daar begint het, maar je hoort er veel... Ja, je hoort daar veel minder over. Dat komt omdat we in het wielrennen van oudsher... Het wielrennen liep overal mee voorop. Met de eerste dopencontroles. Met de eerste bloeddopencontroles. Met de eerste EPO-controles. Ze hebben altijd voorop gelopen. Toch, jij zegt, ik schreef er al snel over. Aan de andere kant, in de pers verschenen ook heel lang, heel weinig... of geen berichten over dingen die nu allemaal mensen zeggen te weten. Ik noemde die Argos-uitzending van de week, heb je die gezien toevallig? Heb ik gezien, Ja, Je zag heel goed hoe dat kwam... dat dat zo lang tussen aanhalingstekens een geheim bleef. Want journalisten die iets wilden publiceren... die werden bedreigd door renners... Of, uh, of door mensen om het wielrennen heen. Dat flauwe heb jij nooit meegemaakt? Vlauwekul. Flauwekul? Echt flauwekul. Hoezo? Ja, dat zijn dingen die worden nu, die worden nu dan uh, ter verklaring naar voren gebracht... van ja, ik kon het niet zeggen, want uh, ik werd bedreigd. Ja. Nou, ik heb altijd alles kunnen schrijven over het wielrennen wat ik wilde. En jij dat was, zei in... Ten tijde ja? van, uh, van, van Geert-Jan Teunissen. Die wisten natuurlijk ook weg mee met het, uh, met het, met het spul. Ja. Ik heb altijd geschreven wat ik wil. In de, in de muur recent zei jij, Jan Raas vertelde mij ooit hè, gebruik ja. te hebben. Ja. Daar heb je toen niet over geschreven, nee. o, Waarom Kijk, niet? Omdat, op dat moment sta je, sta je wel machteloos. Dat is hetzelfde als wanneer een politicus hier in Den Haag tegen jou zegt... Van, ik vertel jou nou iets in, in, in vertrouwen. Dat deed hij. En uh, daar, daar, daar vertel ik jou hoe, hoe dingen misschien wel in elkaar zitten. Op het ja. moment dat ik daarmee naar buiten kom... en dat geldt voor politici hier ook... Ja. gaat de politicus onmiddellijk zeggen... Is, uh, niet waar. is niet waar. Dat heb moet ik bewijzen no hebben. Heb ik nooit gezegd. Ja, heb ja. Ik nooit gezegd. Maar toch, Marts Meets in datzelfde programma, Argos, die uh, had het letterlijk over een moordaanslag. Hij zag in 1979 ja, uh, dat raas omhoog werd getrokken. Hij zei dat in de ja. uitzending. Ja. Vervolgens werd, werd hij door ploegleider Peter Post. Gewoon, ja. Ja, je is, begint dat, te lachen. Gewoon, is, gewoon van de, de weg af. Dat is historisch, dat, is ja. Waar. Ja, dat was, een, dat was een, een aanslag. Dat noem jij geen bedreiging? Dat, dat, is, een, dat is een uitvoering van een, van een dreigement. Ja, nee, ik zeg ook niet dat het een braaf wereldje is. En ik zeg ook niet dat, dat, dat het nooit is. Het is mij nooit overkomen. Nee. Nou, Terwijl, ja, en, dat, een ander ding dan nog, wat, ja. wat, wat, wat breder trekt. Want in hetzelfde programma werd uh, uh, de Ierse uh, wielersjournalist uh, David, David Walsh uh, aangehaald. Ja. Die schreef in 2004 een boek over aanslag. Armstrong hè, met, met, hij zegt, uh, vol bewijzen van zijn dopinggebruik. Direct daarna was er een persconferentie met, ik geloof maar liefst, 300 wielersjournalisten. Waar niet één wielersjournalist, ook Maarten niet die er was, nee. er een vraag over stelde. Over dat boek, hè? Over dat, dat, dat boek. Ja, ja. Ja, dat Verbijsterend, dat... toch? Uh, ja, dat, vond, dat is merkwaardig. Dat er tussen die 300 één niet-wielenjournalist was. Zitten, jij daar bij was Nee, ik was nee, nog lang met de redenen verdwenen. Maar dat vond ik wel merkwaardig. Da, da, da, da, was, ja, da, da, was er was één, Mark Benefante, die was geen wielenjournalist nee, van Netwerk. Nee, die deed het nee, wel. Nee, nee, wel. Die kreeg vooral op zijn donder van zijn collega'sjournalisten. Of dat zoiets werd, ik was er niet bij. Maar zei hij? Ja, zei hij. En hij zat erbij alsof hem dat nog steeds heel erg raakte. Ja, maar het was wel verbijsterd. Het was inderdaad merkwaardig. Maar ik wil er wel één ding bij zeggen. Die David Walsh schreef in die tijd dat boek. Uh, L.A. Confidential heet ja. het boek. Hij is uh, door Lens Armstrong voor de rechter gedaagd in Engeland. Kom maar op met je bewijzen, ja. zei Lens. Uh, want die, die dat, dat bruste op twee getuigen, dat hele boek... De rechter in Engeland zei van deze... Uh, en Engeland is, is, is wat dat betreft uh, ruimhartiger dan Nederland, hoor. Hmm. Daar kun je makkelijke dingen in de krant schrijven dan hier. Zelfs de Engelse uh, rechter zei tegen tegenwoordig van de Sunday Times... Een, een notoren, leugenachtige krant. Moet ik er even bij zeggen. Dat weet ik nog uit mijn tijd als uh, correspondent in ja. Engeland. Ik ben daar drie keer de mis mee gegaan... met berichten uit de Sunday Times die gewoon uit de duim gezogen waren. Maar goed, afgezien daarvan. Uh, die uh, rechter zei tegen tegenwoordig... U heeft onvoldoende bewijs. Ik ga u een boete geven van 1 miljoen pond... Bert, heb je een punt. Kijk, als je dat beweert, moet je het als het even kan maken. Maar het is toch raar dat als dat op tafel gelegd wordt... dat geen enkele wielenjournalist daarmee aan de slag gaat? Nee, maar die wielerjournalist zijn ondertussen... Je moet natuurlijk als sportsjournalist... ga je nooit tijdens persconferenties vragen stellen. Dat was ook alweer typisch de niet-sportsjournalist... die het dan wel deed. Dat doe je op andere momenten. Want zodra ik een vraag stel... Maar dat hebben ze ook niet gedaan. En ik, wel, dat hebben ze natuurlijk wel gedaan. Nou ja, dat begint nu relatief laat allemaal los te komen. Nee, dat is niet waar. Dat is... Absoluut niet waar. Het, het, het, er is voortdurend in, het, in, de, in, de, in de sportjournalistiek... ik ben er al heel lang uit, 20 jaar... die is ontzettend in zijn schulp gekropen. Doord, doordat de niet-sportjournalisten, de, de Jean-Pierre Gelens... Uh, daar opeens de, de zweep over gingen leggen. Nou, Tja, misschien terecht. Ik, wat, wat, wat, Het ik, doe, zijn ook altijd liefhebben. Doe, niet zo, doe, hebbers, doe jij, niet zo bang, man. Ja, Sla gewoon terug en zeg, laat zien dat het niet zo is. Is het niet zo dat als je liefhebber bent... dat dat waarheidsvinding in de weg staat? Uh, uh. Wat, wat het in de weg staat is het feit dat uh, uh, sport, topsport zeker dat dat een vorm van entertainment is. En dat dat bij de journalisten ook zorgt voor een bepaalde attitude. Dat is namelijk, ik, ik versla entertainment. Uh, wanneer, uh, uh, een minder kritische attitude. Minder kritisch, nou ja, ja. Een, minder een, een andere houding tegenover wat je ziet. Uh, ja. En dat wil die hoofdredacteur ook. Als, jij, als ik drie keer in de Tour de France over doping had geschreven... dan zei je de vierde keer, zei ze, en hou nou, dan ook op. Dat Houd zijn de hoofdredacteur, nou dat? maar eens mee op. Oh, ja? Kom, eens. Dat, het is amusement, het is zomeramusement. Het is het, is het, het belangrijkste themen, wat er is, toch, topsport? Ja, het, het, het, het belangrijk, het belang, een hele belangrijke vorm van entertainment is het. Mm. En, en daar gaat, gaan miljarden in om. Daar, daar staan beloningen op van, van miljoenen. Hè? Ja. Er staan, als je er toe van vindt, ben je een miljonair... en je kunt kiezen uit alle mooie vrouwen van de wereld. Ja. En je bent verzekerd van eeuwige roem. Je, bent, je hebt een soort onsterfelijkheid gehaald. Nou, en dan gaan wij tegen die jongens zeggen... Maar, je moet, maar je moet het wel schoon doen. Schoon, schoon. Waar is de wereld schoon? Is hij hier schoon? Nou, jij mij... zei over Lance Armstrong zei je, liever de illusie dan de doodzaaie waarheid. Ja. Dus jij zegt doping, oh. jongens, het hoort er gewoon nee, bij. Nee, het, het hoort... Kijk, doping zal altijd blijven bestaan. Uh, maar waarom, waarom, geen, waarom geen wielersport zonder doping? Waarom, niet... waarom geen leven zonder diefstal en moord? Ja, dat, is, ik, als, als ik, ik, dat zou ik ook graag zien. Nou ja, we hebben toch ook wetten dat je niet mag stelen? Nee, We hebben toch we ook, ook wetten ook... dat je geen doping mag gebruiken? Want daarom gebeurt het nog wel. Dat blijft. Dat is niet ja. uit, uit te roeien. Ik denk, zolang onze lieve heer niet nederdaalt nee, hier op aarde... en, en, en het nieuwe, de nieuwe wereld gaat stichten... Blijft dat zo? Dat Jou, kan jouw, jouw collega verzekeren. sidekick in de, de avondetappe, Thijs Sonneveld... Die, die pleit wel voor een dopingvrije wielersport. Die zegt, als we dat niet doen, nee. we gaan uiteindelijk dus, vallen de dooi. Hij, doden. hij pleit, pleit niet voor dopingvrije wielersport. Hij pleit voor een streven naar vermindering van die dooi. En het en daar ben je frappante... Ja, natuurlijk ben ik daarvoor. Maar het frappante is dat wij nu in een wielersport zitten... die, die, een hele, die maakt een, a, een interessante uh, overgang mee. Wielersport was altijd een Italiaans, Spaans, Frans, Belgisch... Onder onsje van katholieken. Laat ik laat maar gewoon zo protestantse wielrenner. bestonden niet. Ik, kwam, ik begon in Friesland met, uh, met, wieler, met wielerjournalistiek. Toen kwam ik een keer bij een jongen thuis. En daar zag ik een groot orgel staan. Ik dacht van nou er wordt niks meer gehozen. Want dat, dat is een protestant. Is die, die begrijpt ja. het spel niet. Daarom ben jij ook nooit de grote wielrenner Nee daarom ben ik ook nooit, dus mij ik ook nooit doorgebroken. Maar wat zich nu voordoet. Is dat het, het de geldstromen komen nu uit andere richtingen. Die komen uit, uit Amerika, uit Engeland. Die komen uit de Anglo saxische landen. Ja. De ploegen, de grote ploegen, komen daar ook vandaan. En wat heeft dat voor gevolgen? En je ziet dat er nu een, ver, een, een verandering plaatsvindt... dat er een, een, een Angel-Saxische uh, wielencultuur aan het ontstaan is. En die is anders. Die is de, de Engels... schoner? Die is schoner. Je, je kunt het zien aan... Uh, ik hoorde het laatst zelfs Herman Ram... de, de, de, de, de toch wel vrij de de de fanatieke uh, uh, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit zeggen. Die zei van... Een paar jaar geleden was 80 tot 90 procent van de, de blood samples... Hè, de, de, de proef, de, de, de, de afgetapte bloedhoeveelheid van renners... Daar, daar zagen we iets aan. Ja. Dat, we konden het lang niet altijd bewijzen, maar we zagen merkwaardige waarden. We zagen schommelingen. En nu niet meer. En nu is dat nog 10 procent. Dat vind jij dus jammer. Nee, dat vind ik, dus jammer, nee, je, dat vind vind ik helemaal oh. niet jammer. Maar ik, het, wat, ik, wat, wat mij dan stoort, is dat ik naar de televisie zit te kijken... en daar hoor ik mijn ex-collega uh, uh, ex uh, Mart Mees en, en Maarten de Crow, Tijdens was en ze zeggen van... jongens wat is saai. Ja, laat er nou eens eentje gaan aanvallen. Op, op 80 kilometer van de streep. Ja, ja, ja, dan komt omdat nee, ze geen doping hebben. Dat gebruiken. doen ze niet meer. Want daar <laughs> hebben ze de energie niet meer voor. Je, moet, je kunt nu één keer aanvallen en dan moet hij goed zijn. Maar jij noemt ook mensen, euh, laten we zeggen de dopingbestrijders... Euh, vreugdeloze moralisten. Ja, nou, ik, Hoezo? ik, vind, ik vind dat het, het, het, het al te gemakkelijk uh, gemaakt wordt om... Um, um, um, uh, dat, dat, dat, dat zag je na die, na die affaire Armstrong... Daar zag je de, de, de reactie van het publiek en ook van de, van de media. Uh, dat, dat hele gemakkelijke... We gaan op zoek naar een renner die wil bekennen. Ik werd er helemaal gek van. Ja. Dat, het ging niet om die renners die maar, bekenden. Maar als dus jij ging... zegt, het hoort daarbij, en, en niet alleen in het wielrennen, ook in de maatschappij. Dat bedrog. Uh, en, nou, waarom ga je dan wel de, als de, kolonist bijvoorbeeld de, heel erg tekeer tegen... Nou ja, noem eens wat, bankiers, politici die datzelfde bedrog plegen die, die, dat, die nou ja, is nee, dat ik, geen dubbele begraaf? Het, het is niet zo dat ik, dat ik die doping dat ik zeg van uh, ga je gang, want, uh, nee, nee, of tegen die bankiers ga je gang. Nee, nee, wat het, het makkelijke wat van van, nou ja, van ja, eigenlijk van, zeg je van, dat tegen die renners van van wel van de, Het makkelijke van de sportsjournalistiek is en van de van de algemene journalistiek in de, in de reactie op de op de Avere Armstrong dat er alleen maar werd gekeken naar wie gaat wie gaan we ophangen? Hmm. Dat, dat en dat moralisme zonder te, kunnen, zonder, okay. zonder te verklaren. Want dat gebeurde met die bankiers. Maar je zegt niet tegen die henners: Gach, rustig nee, Op een gegeven moment had je, met, met de bankiers uh, hielden wij ook niet op bij het, het ophangen van de individuele gevallen. Nee, we gingen kijken van hoe kon dit gebeuren? En dat is het goede van het rapport Zorgdrager. Dat daar nu eindelijk op een nuchtere, zakelijke manier wordt gezegd: Oké, okay, hoe kon het zover komen en wat kunnen we doen om, om, dat te gaan, ja. om, die, om dat om te gaan buigen? Even nog naar jouw boek, want dat gaat over, uh, van toe. Over fietsen de vrienden. In hoeverre hebben we het hier over, als het over wielrennen gaat... over een mannen ding? Ja. Ja? Volmondig? Nee, nee steeds minder. Steeds minder. Steeds ik, minder? Ik, ik rijd rij heel vaak van die, van die uh, rondjes. Ik ben gewoon fietser. Ik ben geen wielrenner. Ik ben fietser. En dat daar dat, vroeger zag je daar zo nu en dan een vrouw tussen. En nu is het uh, gauw 30%. Want, want je stond uh, met, een, met een eigen stuk in het Volksland Magazine. Dat ging ook over mannenvriendschap. Je noemde ja. dat een uniek iets. Ja. ja. Hoezo uniek? Nou, in, in vergelijking met vrouwenvriendschappen zijn ze, zijn ze totaal anders. Zijn ja, ze... Maar, maar ook unieker? Nou, niet uniek hè? maar in, uniek wil niet zeggen dat. Wil niet zeggen beter of slechter. Uniek wil zeggen dat, ze, dat, het, dat, dat, het zich, dat het verschilt van alle andere soorten vriendschap. Nou, we, hebben, we hebben even een andere deskundige op het gebied van mannenvriendschap om een reactie gevraagd. Dat is een vrouw in dit geval, oh. scenario Maria Goos. Die schreef twee toneelstukken mm. over mannenvriendschap, kloaken en nu mm. even niet. Uh, Heel goed. Maria Goos. Wat mannenvriendschap onderscheidt van vrouwenvriendschap is dat ze heel goed kunnen leven met het ongezegde. Dat is vaak een hele goede afspraak. We hebben het er lekker niet over. Soms denk ik wel... ja, zeg, als je nou ziet dat een van je vrienden... zich uh, in de loop der jaren naar de kloten aan het suipen is... zou je daar best wel eens wat van kunnen zeggen. Nou, dat doen mannen niet zo snel. Want de, de ongezegde afspraak is... we maken het elkaar niet moeilijk. Maria Goos. Ja, nou ja dat, Klopt. dat is in, in een paar zinnen is dat, uh, wat ik uh, in de Volksland Zaterdag... in, in ongeveer 200 zinnen uh, schreef. <laughs> ja, had had, had, zo kort, is het had het gekund. gekund. <laughs> maar het is, nou ja, is, eigenlijk zegt ze niet, niet, niet zo uh, diepzinnig of uniek. Het is gewoon uh, mannen willen anders, niet moeilijk doen. Anders, nou, is anders. Niet, ze gaan de problemen uit de nou, weg. Nou ja, kijk, het, het, het verschilt in die zin dat, dat uh, mannen vrouwen zijn veel verbaler. Vrouwen die, die, die praten met elkaar en die en die, en die wisselen uh, in, op een intieme manier. Uh, dingen uit. Uh, mannen die geven elkaar een rang op de schouder... en die zeggen van uh, biertje. Maar zijn ze toch... Ja, en, en ik generaliseren natuurlijk. Tuurlijk, het Luisteraart, het... we zijn aan het generaliseren. <laughs> <Ja>. Maar, <laughs> desondanks, is het dan niet zo... dat die mannen toch veel simpeler in elkaar steken? Dat die vrouwenvriendschap nee, eigenlijk... Dieper veel is. onbegrijpelijker en dieper is? Nee, want nou oh. blijkt... Uh, kijk, Wij, wij zijn uh, ongeveer een half miljoen jaar bezig met praten. Maar we staan al veel langer. Wij en onze voorgangers in de evolutie. We bestaan al 20 26 miljoen jaar. Daarvoor hadden we non-formele communicatie of misschien een beetje gegronden, weet ik niet. Ja. Maar uh, geen, geen lange zinnen. Nou, mannen doen eigenlijk wat ze al 26 miljoen <lacht> jaar doen, blijven steken. Vrouwen die hebben dat dat verbalen uh, geperfectioneerd. En dat, is, dat heeft natuurlijk ook een evolutionaire oorzaak. Ja. Misschien moesten ze dat omdat uh, dat ze hun kind moesten... Of ze zijn leren. intelligenter misschien. Misschien zijn ze intelligenter. Ze hebben een heel ander soort hersenen. Dat, dat, is, dat, is dat is echt Nog zo. Nog even tussendoor een suggestie via Twitter. Kim van Koten voor de hoofdrol in je film. Uh, ik schrijf het op en ik geef het door. Je neemt hem mee. Ja. Je gaat uh, de avondetappe doen. Ik zei het al. Uh, het gaat een andere toon hebben, hoorden wij van de NOS. Maat en Noten, baas uh, van uh, NOS Sport. Uh, hij zegt, ja, journalistieker. Minder uh, romantiek is al lang niet meer het enige wat we doen. <laughs> Pas je er nog wel in dan? Ja, ja jawel. jawel. Nee, kijk, ik, ik heb altijd... Uh, ik, heb het, ik heb het gewoon gedaan als journalist, hè, die, uh, die sportjournalistiek. Ja, maar de NOS dus, uh, moet uh, niet, natuurlijk objectief ja, verslag doen. Hè? Objectief, maar wat is objectief? En wat is dan niet romantisch? Ik bedoel, als je, die, als je de romantiek van sport afhaalt... als je de verhalen van sport weghaalt... dan wordt het een wedstrijd van A naar B met 200 man... die doen wie het, hardste, wie het eerste bij de, bij de finish is. Nou, dan is die Tour... Binnen twee jaar afgelopen. Want dat is totaal Dan kijkt er niemand meer. Dat is, dat is totaal oninteressant. Maar Smeet zei in weer datzelfde tv-programma Argos: uh, ga vooral terugkijken, want het was mooi. Ik verkoop een droom. Dat doe ik nog steeds. Jij gaat hem daarbij helpen? Nou, wij, wij, wat, wat de sportjournalist doet, is uh, niet zozeer dromen verkopen. Want Hij laat gewoon zien wat er gebeurt. Maar hè, wat hij wel doet, is dat hij, uh, dat hij, daar, dat hij dat die, die, die kale werkelijkheid optuigt... met, met interessante en, en misschien soms wel wat al te heroïsche verhalen. Ja, maar in hoeverre is het dan nu nog wel uh, spannend? Want we weten toch bijvoorbeeld, althans zeggen deskundigen dat Chris Froome hem gaat winnen? Nou ja, die Chris Froome, ik heb, ik heb uh, voor de muur daar een verhaal overgeschreven... en ik heb uh, al zijn interviews op YouTube zitten bekijken. Het is een hele onbekende jongen, hè? Ja. En dan dus heb ik te al, kijken, geloof ik deze man nou? Want in mijn, mijn eerste interview met Armstrong dacht ik al van... dit is een, een, een bezeten gek. Geloof je hem in de zin dat hij schoonrijdt? Ja, dat geloof ik, ja. Ik geloof, je geloof, dan? Ja, ik geloof echt dat, dat, dat dit, deze man, het symbool gaat worden van... van echt en, en, en, en, Jij wordt en niet doen. de nieuwe Meets van dan Chris Froome. Nou, ja, ik ben nu natuurlijk voer voor cynici. Ja. Hè, dus schiet maar, zou ik zeggen. Maar ik denk, uh, ik denk dat deze man uh, inderdaad... Die, die, want je ziet het ook aan, aan de, de, de kracht waarmee hij bergen opfietst. Uh, Armstrong deed dat met 7,5 Watt... Per kilo lichaamsgewicht. Dat is gigantisch. Hoor. Ja, en hij, hij doet, doet het, het net minder. Hij doet het met 5,5. Dus hm. hij, hij, het lijkt alsof hij ook heel hard gaat. Maar hij gaat een stuk minder en hard. En hij gaat winnen? Uh, ik denk het wel. Ja. Veel plezier bij de tour. Veel plezier bij de avondetap. Dank voor dit gesprek, Bert Wagenman. Graag gedaan, dankjewel. Applaus. Muziek Britta Maria. Solitude.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 Bekijk de actuele donorstand van jouw woonplaats... en leg ook binnen ja. twee minuten je keuze vast via ja-of-nee.nl. Ja ja. Ja. Nederland krijgt steeds meer orgaandonoren. Ben jij donor? Ja-of-nee.nl. Ja Deze maand in Plus Magazine. Gezond op vakantie. 21 pagina's vol inspirerende en praktische tips...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 SeniorService.nl